Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. En zo in het Radio 1-journaal meer over de gekweekte hamburger. Nieuws ook over Ronaldo. Eerst krijgt u het NOS journaal van Marjan Koekoek. Bij een brand in een tunnel in Noorwegen zijn 55 mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een vrachtwagen zo'n 3,5 kilometer... voor de uitgang van de Goodfangen tunnel.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 De hamburger gemaakt aan de Universiteit Maastricht werd vandaag in Londen gebakken en door journalisten geproefd. Zij vonden hem net echt. The bite feels like a conventional hamburger. It's close to meat. It's not that juicy.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 Op de A15 Nijmegen richting Gorkum zijn nog steeds opruimwerkzaamheden aan de gang. Daarom is de weg nog dicht tussen Knopendel en Alfred Arkel. Door werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Breda Noord 3 kilometer. Een aanrijding op de N305 Almere Dronten. De weg is in beide richtingen dicht tussen Nijkerk en Zeewolde. Gaat waarschijnlijk nog een ruim een half uur duren. En ondertussen proberen wij meer te achterhalen over dat tunnelongeluk in Noorwegen. Als we dat uh, hebben, dan hoort u dat straks in het Radio 1 Journaal.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 Tijdelijk uitgerust met navigatiesysteem en achteruitrijcamera. Vanaf 18.995 euro. Ontdek meer op kia.com. Het NOS Radio in Journal. Lucela Carasso. Zes minuten over vijf is het. Het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra biedt excuses aan aan de Chinezen vanwege de verontreinigde melkpoeder van het bedrijf. Straks reacties vanuit China. Eerst die hamburger van een kwart miljoen euro, de gekweekte hamburger... bedoeld om in de toekomst echt vlees van de koe te vervangen. De wetenschappelijke doorbraak werd vandaag in Londen gepresenteerd... nadat we al een voorproefje hadden gehad hier in de Nederlandse media. Correspondent Anne Sane was er vandaag bij. In de zaal waar ik nu voor sta zal straks voor het oog van de wereldmedia... de eerste gekweekte hamburger gebakken worden. Er zijn op dit moment zo'n 200 journalisten aanwezig om dit te mogen aanschouwen. De Britse kop Richard McGoyne zal de burger bakken en dan zal hij geproefd worden door twee vrijwilligers. De journalisten mogen hun camera's niet mee naar binnen nemen, maar mijn audio recorder mag gelukkig wel mee. Het pannetje staat op het vuur, olie erbij gegooid en dan de burger erin. Chef maakt intussen alvast een broodje klaar, snijdt een tomaatje en wat sla erbij. En dan komen we bij het proeven. Hannie Ruetzler mag als eerste. Ze ruikt eerst en dan stopt ze het in haar mond. Het lijkt wat heet, want ze blaast. Maar geen vies gezicht in ieder geval. En hierister u heeft als allereerste de burger geproefd. Wat vond u ervan? I thought it's going to be soft. I thought that the fat which is missing might really change the structure. But the structure was surprisingly quite familiar. I miss the salt and the pepper, the normal things we would be used to. Talking maar a minced meat. Um. Ja, dus er was geen zout en peper. Er was ook geen uh, vet in het vlees. Daardoor was het wat uh, taaier, uh, zou ik denk ik kunnen zeggen. Deze burger kostte 250.000 euro. Uh, proefde u dat er vanaf? af? Nou, ik couldn't bite the money. No, <laughs> no uh, eating it. I about the price, uh, uh, but still, I was quite nervous having the chance. Ja, ze was nerveus dat ze de mogelijkheid had om als eerste te proeven. Vandaag bij die presentatie. Uh, ze heeft niet aan het geld gedacht. Anne Saan, ik praat nog even met jou door. Uh, was het bijzonder om erbij te zijn? Ik had zelf het idee. Ze hebben er wel een ongelofelijke mediashow van gemaakt. Ja, het was absoluut een ongelofelijke mediashow. Vooraf werd er ook wel heel geheimzinnig over deze presentatie gedaan. Wij journalisten mochten niks weten uh, hoe de burger precies geserveerd zou worden... Uh, wie hem zou bakken, wie hem zou proeven. Ja, dat mochten we allemaal niet weten. Uh, maar uiteindelijk uh, was het een hele gelikte presentatie... en viel de spanning om al die beroemdheden die erbij betrokken zouden, zouden zijn... dat die viel wel mee. Uh, het spannendste was uiteindelijk toch gewoon de burger waar het allemaal om draait. Ja, en, en bekend werd dus ook wie het uh, betaald heeft. In ieder geval mede, hè, want de overheid heeft daar ook uh, behoorlijk aan mee betaald. Dat is uh, Sergej Brin, een van de oprichters van Google... Uh, dat was volgens mij nog wel een verrassing. Ja, dat was wel uh, inderdaad wel een aardige verrassing. Uh, er werd hier gegokt op Bill Gates, uh, maar het was dus uiteindelijk inderdaad de oprichter van uh, Google. Uh, nu is het wel zo dat Sergei Brin bekend staat om uh, futuristische projecten te sponsoren. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook uh, te maken met een onderzoek naar uh, het boren van meteorieten... en naar die eerste uh, commerciële ruimtevaart. Hij heeft hier ook iets uh, mee te maken. Dus ja, als je dat uh, als achtergrond wist, dan, dan valt de verrassing ook wel weer mee. Goed, dankjewel Anne. Uh, Anne Sane was dat vanuit Londen. Uh, straks na half zes praat ik met internetdeskundige Danny Mekic... Uh, die ook van alles weet over deze Sergei Brin.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 En om een voorbeeld daarvan te geven, we hebben nu ook een apart netwerk... waarin zware producten zoals tv's, koelkasten, tuinstellen... bij u thuis worden beleverd en in die nodig geïnstalleerd. Want u gaat uh, samenwerkingsverbanden aan met Gamma, met Karwei. U heeft u denkt zelfs uh, de mogelijkheid van levensmiddelen te gaan uh, bezorgen. Ja, je voldoet daarmee aan de behoefte van een consument. Je ziet dat een consument uh, zoekt naar gemak. En dat gemak is toch heel vaak thuis, thuis geleverd krijgen... of op een locatie waar je het makkelijk kunt afhalen. En dat illustreert eigenlijk de reden waarom u de reorganisatie bent ingezet. Minder post, meer pakket. Ja, dat is voor ons heel belangrijk. Als we kijken naar de toekomst van PostNL... dan zeggen we, we worden een steeds groter pakkettenbedrijf en een kleiner postbedrijf. En dat betekent dat je je operatie, dus alle productiemensen... dat je dat aan zult moeten passen op die dalende postvolumes. En aan de andere kant, je operatie moet aanpassen op groeiende pakkettenvolumes. En dat is wat we op dit moment aan het doen zijn. In die transitie, daar zitten we middenin. En toch stuit het de organisatie soms, denk aan de staking die we vorige maand kenden. Ja, dat zijn degenen die een, een aantal van onze mensen die pakketten rondbrengen. Ja, dat klopt, soms stuit het. het. Heeft dat dan geld gekost, die staking? Staking kost uh, altijd geld, maar de impact daarvan is beperkt. En dat heb je ook gezien aan de resultaten die we hebben gepresenteerd, die beter zijn dan in Q2 vorig jaar. En dan heeft het over de pakketjesafdeling die het beter deed dan het kwartaal vorig jaar. Over het algemeen is de winst bij PostNL afgelopen kwartaal gedaald. Bijna een derde van de lokale omroepen in Nederland... verkeert op het moment in financieel zwaar weer. En dat zet de toekomst van die omroepen natuurlijk onder druk. Dat zegt het commissariaat voor de media. Mayno Remmers is daarom vandaag in Helvoort bij de HOS. Dat is een lokale omroep voor Helvoort en omgeving. Maino, en ik begreep van jou dat, dat de mensen van die omroep... inmiddels vanuit huis werken. Ja, we zijn maar op een terrasje gaan zitten. Want de studio komen we niet meer in. De verslaggever trakteert overigens, want veel geld heeft de HOS niet meer. Het, het probleem is dat er een huurachterstand is, zegt de gemeente. Daarom hebben ze een ander slot op de deur gezet. En nu zitten de medewerkers dus zonder studio. Die was al voor een groot gedeelte leeggehaald. Maar ja, het, het komt meer voor. De, de omroep is namelijk in financiële problemen gekomen. Z, vraag ik even aan iemand van het bestuur. Het is fout gegaan met radio, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, wat, wat was de bedoeling? De bedoeling was om uh, radioprogramma's uit te gaan zenden. En uh, dat heeft niet gelopen zoals wij verwacht hadden. En daardoor uh, kwam er, kwamen er te weinig inkomsten binnen. En u had al wel de apparatuur gekocht: een studio, ja. een zender, een ja. antennemast. Ja, dat klopt. Dat dus kost veel geld. Ja, dat klopt. Maar toen waren de reserves op. Nagenoeg waren de reserves toen op, ja. Dat klopt. En zo kwam de omroep in problemen, zegt Annie den Boer dus. U zit in het bestuur van de HOS. Ja, en dat geldt voor meer uh, omroepen. Die komen in financiële problemen, of te weinig medewerkers... of ze kunnen de digitalisering niet aan. Kortom, laten we even luisteren naar de belangenorganisatie... van die lokale omroepen, de OLON, Hans Dis. De eerste is dat er al sprake is, structureel sinds jaren... dat de bedragen die bedoeld zijn voor de lokale omroep... niet worden doorgezet door de gemeenten. En met die onderfinanciering kom je in een vicieuze cirkel terecht. Dat je niet de kwaliteit kunt leveren die nodig is om een goed product eh, te maken. En twee, eh, het, het, het medialandschap verandert zo snel. De, de consument die, die verandert zo snel zijn gedrag in hoe die nieuws tot zich wil nemen en radio en televisie kijkt. En luistert. Uh, daar moeten omroepen mee. En dat zijn toch uh, pittige ontwikkelingen. En uh, dat kost ook een hoop geld om een iPhone app te ontwikkelen en dergelijke. Dus op dat soort gebieden zullen we moeten gaan samenwerken om de omroepen wel die faciliteiten te geven die nodig zijn om in al die veranderingen mee te kunnen en, en bereik te kunnen blijven houden. En dat is het probleem waar veel van die lokale omroepen mee zitten. Ze moeten digitaal gaan, maar. Het geld ontbreekt vaak om de apparatuur op orde te krijgen. Uh, zo is het dus ook een beetje bij de hossen gegaan. Daar is het fout gegaan met de radio. Hoe moet het nu verder, Peter van der Heijden? Want uw vrouw Ria heeft ondertussen de camera in de hand. Want we worden gefilmd. En nou staan we voor de camera, want u kunt nog wel een beetje uitzenden, hè? Wij kunnen helaas een klein beetje uitzenden, maar bij calamiteiten... vooral met verbindingen met de internet... hebben we een groot probleem, moeten we steeds de hulp van de gemeente hebben. er is net iemand met de sleutel geweest. We zijn er even binnen geweest, maar u, hebt zelf, u kunt er niet bij. We kunnen er niet meer in. Onze apparatuur werkt nog gelukkig wel. Maar als er een storing komt, zijn we helemaal afhankelijk van de gemeente. En dan is de tijdsfactor een heel grote factor. Waarom zijn jullie met die radio begonnen? Omdat wij dachten daar centjes uit te kunnen halen. Omdat u zowel, u juist al gehoord bij de Orland. Ik dacht daar wat centen uit te halen om daar ook mede de, de televisie mee te financieren. Ja, Toen is er dus apparatuur gekocht, maar toen haakten medewerkers af en... En heeft laatste bestuur te laat in de bel getrokken. We moeten eerlijk bijzeggen, we moeten ons eigen fout ook zeggen. Uh, te laat in de belkantrokken, getrokken van hey, dit gaat niet goed, we trekken hier de stekker uit. en hebben ze te laat gedaan gezien de problemen financieel die er ontstaan zijn. Ja, dat moeten we dan even aan het bestuur... Hebt u zitten slapen als bestuur? Nee. Amateurisme... <laughs> Nou, uh, er was, uh, om eerlijk te zijn, was er uh, binnen het bestuur uh, was er onverdeeldheid. De een die wilde wel doorgaan... Is dat doorgedrukt. Ja, ja, dat is natuurlijk voor een deel... Je hebt natuurlijk te maken met vrijwilligers, met mensen die dat in hun, in hun vrije tijd doen. Uh, uh, maar ja, het is natuurlijk niet vrijblijvend, een omroep. Nou, dan sluit je precies de spijker op de kop. Wij zijn dus vrijwilligers, maar wij zijn eigenlijk in dienst van de vereniging. En we proberen wij ons ook te gedragen ook. Maar ze 24 uur per dag zijn wij paraat. Is er nog een geldschieter in de buurt? Helaas nog niet. We zijn naast zich op zoek. Er zijn heel heleboel politieplannen die we gaan bij willen stellen. We hopen straks nog te kunnen blijven leven. De Vereniging op zich is Qua leden en alles. En aanwas en, en draaglag vanuit de gemeente is meer dan geweldig. Dat hebben ook gemerkt tijdens deze moeilijkheden. Maar uh, dit moment financieel is het best, best ja. moeilijk, helaas. Moet ik bekennen. Ria, staat het er goed op? Ik denk het wel, maar je kan het nooit van tevoren zeggen. Nee, maar ja. ik hoop van wel. Oh ja. Dan komt het morgen, is het op, op, op de hos te zien, het bezoek van de NOS. Goed, uh, straks gaan we nog eventjes langs bij de burgemeester. Maino Remmers van Stad, de files, zijn ze er nog, Jolanda van der Velden? Ja, er is in ieder geval één nieuwe bijgekomen op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen knopen de Raastorp en af het Haarlem-Zuid drie kilometer. Met veel muziek uiteraard is vandaag in de Sint-Johannes-de-Doperkerk... in Breukelen afscheid genomen van Rita Rijs. De jazz overleed vorige week zondag. Stay, little Valentine, stay, stay. Het publiek volgde met grote belangstelling de witte koets... getrokken door vier zwarte paarden waar de kist van Rita Rijs in lag. Terwijl ze de kerk werd binnengedragen klonk het lied Little Valentine... En even daarna nam haar dochter Laila het woord. Ja, de levende legende is niet meer. Ik, ik, ik weet dat ze staat nu boven ze staat naar ons allemaal te kijken... en ze zegt, jongens, we gaan lekker de pan uitswingen. <laughs> en dat wilde ze. De kerk was overvol met familie, fans, muzikanten... en vooral ook haar jongens, zoals ze ze noemde, haar orkest. En die speelde de sterren van de hemel. De zangeres ze Nore Gerritsen sprak ook voor de First Lady of Jazz. Als ik niet meer kan zingen, ga ik dood, zei ik vaak. Maar de dood had het goed met je voor. In de vroege ochtend van 28 juli kwam hij je halen nog voordat je uitgezongen was. The shadow of your smile zullen we bewaren en koesteren in ons hart Bombard, bless you, Ziegler. ¶ Breaking up is so very hard. Van Hoofd, orkestleider. Wat dacht u toen u hoorde dat ze overleden was? Ja, ik, ik schrok me rot, want ik heb de auto aan de kant moeten zetten... en eventjes moeten verwerken. Ja, ik was erg geschrokken. Bijzondere, bijzondere vrouw. Thijs van Leer, muzikant. Wat dacht u toen u hoorde dat ze overleden was? Ik schrok me dood, ja. Het is echt in het harnas gestorven... en dat is eigenlijk wat ik ook het liefste zou willen. <laughs> ja. Was dit de goede manier van afscheid nemen? Ze, ze, ja. Deze ceremonie, vind ik, de ceremonie vond ik ongelooflijk mooi. Prachtig mooi. Ik ben erg onder de indruk. Thijs van Leer hoorde u in een verslag van Trudy van Rijswijk. Straks de straatwaarde van Cristiano Ronaldo. I'm Was drummer, zo begon hij van de band Razor Light. Inmiddels treedt hij solo op. Dit was zijn nummer: If I Had a Heart. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. In de voetbalwereld zijn de ogen deze week vooral gericht op Real Madrid. Want de club kan deze week wel eens met tientallen miljoenen gaan smijten. Edwin Winkels, onze correspondent in Spanje. Edwin, en we weten dat kan, Madrid natuurlijk. En daar zou dit keer vooral Cristiano Ronaldo weer van gaan profiteren. Ja, onder andere. Er zijn er veel, maar uh, het schijnt dat ze al een, een akkoord hebben bereikt. Dat meldt vandaag de, de sportkrant Marca, die wat dat betreft heel goed is uh, geïnformeerd. Uh, Cristiano Ronaldo zelf uh, zegt dat het nog niet helemaal rond is, maar dat zal binnenkort wel bekend worden. En hij gaat een nieuw contract uit opengebroken. Hij gaat een nieuw contract tekenen van vijf jaar tot 2018. En uh, in dat contract gaat hij 17 miljoen euro netto per jaar, dus per seizoen verdienen. Ik heb net even uitgerekend, dat is 46.500 euro per dag. Zo. Dus ja, met geldsmijten, over geldsmeid gesproken, dat dat schijnen ze nog wel te hebben bij Real. Ja, en dat is dan bijna twee keer zoveel als hij nu verdient, of niet? Ja, nou niet zoveel, maar hij zat al boven de 10 miljoen. Maar hij wilde zich vooral, uh, ja die voetballers dat zijn, zijn ook een soort macho's. Hij wil het geval erkend voelen en meer verdienen dan Leo Messi bij Barcelona. Die staat op 16 miljoen. Uh, dus dat, ja, Real Madrid heeft hem dat gegeven. Zo, en als er dan nog iets over is, uh, uh, want die, die, die put die lijkt verder geen bodem te hebben in Madrid, maar daar komen we zo misschien nog op, dan uh, willen ze Gerrit Bill ook veel gaan betalen? Ja, nou, dat is sowieso dat is, zal hij een goed contract krijgen. Spelen van Tottenham Hotspur, die Real Madrid heel graag wil hebben alleen heel duur is. Uh, Tottenham willen voor niet minder dan 120 miljoen euro verkopen. Uh, ze zijn nu druk aan het onderhandelen. Dat waarschijnlijk wordt dat iets van 100 miljoen euro. Dan nog uh, wordt, wordt hij de duurste speler ooit. Dat was Ronaldo. Die is door Real Madrid vier jaar geleden voor 94 miljoen euro uh, gekocht. Dus die bel gaat in ieder geval 100 miljoen plus waarschijnlijk een extra speler van Real Madrid. Gaat die uh, Gaat die kosten. En moet je niet vergeten dat de Real dit seizoen, of deze zomer, al 69 miljoen heeft uitgegeven aan twee spelers die we in Nederland helemaal niet kennen, die heette Iaramendi Risco. Dat waren goede spelers op het WK Jeugd uh, 120. Dus ze hebben al aardig wat uitgegeven... en komen dus op de, op de 200 miljoen euro aan, uh, aan nieuwe transfers. En, en hoe komen ze dan aan dat geld? Wordt dat gewoon bijgedrukt in Spanje? Hoe gaat dat? Nee, nou, je weet hoe erg het in is van je eerst met de crisis. En, en de werkloosheid is deze zomer iets gedaald. maar We zitten nog altijd bijna tegen de 6 miljoen werklozen. Real Madrid wel, net als Barcelona, omdat ze zo'n grote club zijn... ze maken winst seizoen. Ze hebben een begroting van 600 miljoen euro. daarop maken ze een kleine winst meestal van 30, 40 miljoen. Uh, maar waar ze dit geld dan allemaal extra vandaan halen, ja, dat, dat is uh, als banken toch willen bijspringen en die transfers willen betalen. En we uh, verwachten dat ze die, die, die leningen die ze de club geven netjes terugbetaald krijgen. Want de schuld van Real Madrid is bijna net zo groot als de begroting. Ook over de 500 miljoen euro. Dus je zou denken van, ja, dat, dat, dat verdien je niet, uh, niet zo snel terug. Maar ze zeggen, ja, met, met verkoop van ...van shirtjes bijvoorbeeld, merchandising, marketing... zou dit soort transfers allemaal terug te verdienen moeten zijn. Ja, en, en de banken die dus helpen en die banken die worden ook weer geholpen door, door derden zullen wij maar uh, zeggen. Roept dit nog weerstand op in Spanje of is het voetbal voor alles? Ja, het is meer weerstand. Roept de, de, zeg maar de corruptie onder de politici, de regeringsleiders, et cetera, op? Maar nu worden hier toch ook wat vraagtekens bij, bij, bij gezet. Van, hoe is dat mogelijk? De mensen zelf kunnen steeds minder naar het stadion, omdat ze daar gewoon het geld niet voor hebben. De, de stadions zitten leger dan vroeger. Maar bijvoorbeeld, van de week werd de voorzitter van de, de, de, de Liga zeg maar de, de, de Spaanse KVB, die dit die organiseert. Die werd gevraagd of hij dit wel moreel vond. Also, zolang een voetbalclub uh, zoveel geld heeft, als Raymond Ritt en dit kan betalen, vind ik het niet immoreel. Ik vind, zegt hij, dat de beste voetballers ter wereld in Spanje... bij Spaanse clubs moeten voetballen. Dus uh, laat ze maar lekker doen. Maar ja, zowel in de politiek als op straat... Uh, zeggen mensen dat dit toch wel bedragen zijn. Uh, van, van, Waar doen we ervoor? Terwijl dat veel mensen niet eens meer een uitkering hebben in, uh, in Spanje. Edwin Winkels, dank voor jouw uh, verslag vanuit Spanje.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 Het is uh, bijna half zes, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een brand in een tunnel in Noorwegen zijn 55 mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een vrachtwagen zo'n 3,5 kilometer voor de uitgang van de Gudvangen-tunnel. De tunnel is 11,5 kilometer lang. 160 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is nog niet bekend hoe de 55 gewonden eraan toe zijn. Volgens de lokale politie hadden de meeste mensen rook ingeademd. In Turkije is een oud-legerleider veroordeeld tot levenslang... in een groot proces tegen honderden mensen. Ze worden ervan verdacht dat ze een netwerk hebben gevormd... dat een staatsgreep wilde plegen. De vroegere legerleider Basbouw was de hoofdverdachte. Drie politici van de Turkse oppositie kregen celstraffen van 12 tot 35 jaar. 21 verdachten werden vrijgesproken. Op het proces was kritiek. De regerende AK-partij zou zich ermee willen ontdoen van tegenstanders. Nieuwsuur mag bewakingsbeelden van zorginstelling Novo in Onnen uitzenden. De zorgstichting spande een kort geding aan om dit te voorkomen, maar de rechter gaf het tv-programma gelijk. Op de beelden is te zien dat vier medewerkers een patiënte van 44 minutenlang tegen de grond gedrukt houden. De verstandelijk gehandicapte vrouw overleed kort daarna.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 En net over de grens bij Enschede zijn vanmorgen... zeker 17 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Volgens Duitse media botste de trein bij Gronau op een vrachtwagen. De trein was op weg van Enschede naar Münster. Volgens de politie zijn de meeste slachtoffers licht gewond. Tot zover. Dan krijgt u het weer, Peter Kuipers-Munneke. Op dit moment is het op de meeste plaatsen nog droog... maar de eerste buien staan op het punt om Zeeuws-Vlaanderen binnen te trekken. En die trekken dan vanavond vanuit het zuidwesten... naar het noordoosten over het land... Mogelijk gaan die ook gepaard met onweer, windstoten en ook hagel is niet helemaal uitgesloten. Nou goed, vannacht dan trekken deze buien dus via het noordoosten het land uit... en dan wordt het weer vrijwel overal droog. Dan zijn er wat opklaringen en koelt het af naar zo'n 16 graden. De wind die draait ondertussen van zuid naar westelijke richting en die is zwak tot matig. Morgen hebben we dus die westenwind, dan is er vrij veel bewolking. Vooral in het noordwesten is aanvankelijk kans op vrij veel laaghangende bewolking... Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 21 tot 25 graden. Later op de dag dan is in het oosten en in het zuidoosten kans op een bui met wat onweer. En dan woensdag is het meest bewolkt en valt op de meeste plaatsen regen. Daarna gaan we een periode tegemoet met vrij licht wisselvallig zomerweer. Met af en toe zon. Maar ook elke dag kans op een bui en temperaturen rond de 21 graden. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden. Met files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar... tussen Knopen Hoefdorp en af het Haarlem-Zuid 4 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum bij Knopendel 3 kilometer. Door de werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda-Noord 5 kilometer. Na een aanreding is de N305 weg Almere-Dronten... in beide richtingen dicht tussen Nijkerk en Zeewolde. Straks meer in het Radio 1 over de dreiging van Al-Qaeda... die zorgt voor gesloten ambassades. Daarover praat ik met oud-ambassadeur Koos van Dam. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Inderdaad, Leesplan bestaat 50 jaar...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 Kijk op in mijn Wat heb jij op je brood? Filet Amerika. En jij? Jim, zullen we ruilen? Nee, filet Amerika is duurder. Daar wordt heel het gezin een stuk zakelijker van. De Auris TS, een nieuwe wagen van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand.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 Goedemiddag. Wat voor indruk maakt dit op u? Nou, je kunt, beter het voor het, uh, je kunt het beter maar doen dan dat je het gevaar loopt dat je wordt aangevallen. Ik heb uh, zelf twee, twee, twee maal de ambass ambassades gesloten. Eén keer in Libanon vanwege het Israëlische bombardement en Irak vanwege de handen zijnde Amerikaanse aanval op Irak. Dat was dus bekend van tevoren. Dat waren duidelijk aanwijsbare dingen. Maar bij andere ambassades, ik heb toch eigenlijk altijd uh, wel een keer dreigingen gehad. Maar dan ging de ambassade niet dicht. Dat is een, een, een zware stap, uh, stap die overigens niet verhindert dat uh, ambassademensen op elk moment overal ook kunnen worden bedreigd. Ja, want, want houdt het ambassadepersoneel er wel altijd rekening mee dat er een dreiging kan ontstaan waardoor de ambassade dicht moet? Nou, wel natuurlijk altijd met dreigingen. En als er iets een aanleiding is, bijvoorbeeld in Indonesië hadden we de bedreigingen vanwege Wilders, zijn film en vanwege de Deense cartoons. Dan kun je daar extra rekening mee houden, ook vaak in coördinatie met de overheid als die wil meewerken. Maar het sluiten is, tegenwoordig is sluiten een stuk makkelijker omdat veel mensen vanuit huis nog gewoon kunnen doorwerken. Ja, Weten de mensen die in dat soort landen zijn dat ook? Hoe zit het dan met de bereikbaarheid van de ambassade? Voor ja, mensen die de ambassade nodig hebben? Je kunt dus uh, natuurlijk doorschakelen. Je kunt iemand die de telefoon moet opnomen. Dus Zo'n telefoonlijn kun je doorschakelen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als bijvoorbeeld er bijvoorbeeld echt gevaar is... Ja, dan kan een ambassade niet uh, alles doen. Dus bijvoorbeeld in Libanon tijdens de Israëlische invasie... Uh, Belden natuurlijk wel mensen op naar de ambassade. Maar toen die dichtging vanwege bedreigementen. Ja, toen heb ik de ambassade verplaatst naar een ander gebied waar we bereikbaar waren. Maar dan zijn de mogelijkheden ja. iets beperkter natuurlijk. Maar ja. Ja, je moet toch het uh, lijf behouden. Ja, improviseren. Ja. Vorig jaar hebben we natuurlijk gezien die aanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. Toen kwam de ambassadeur om het leven. Zou dat misschien ook de reden kunnen zijn dat Amerika er nu behoorlijk bovenop zit en, en nou, drastische maatregelen neemt? Ik, dat zou best kunnen, maar dat zou niet direct een aanleiding zijn voor allerlei andere landen om ook hun ambassades dicht te doen. Maar blijkbaar is, is er, zijn er dus voldoende aanwijzingen om zich dat aan te trekken. Ja, nou, er was toen natuurlijk daarna kritiek van uh, uh, waarom wist het wisten we het niet en uh, wat we wisten, waarom is daar niet meer mee gedaan? Hè? Daar heeft Obama toen best moeilijk mee gehad. Ja, je moet natuurlijk zorgen voor een hele goede beveiliging, maar helemaal 100% beveiligen is eigenlijk praktisch onmogelijk. Nee. Je hebt wel een ambassade als een soort fort. En daar hebben de Amerikanen, die, die zijn daar goed in, betrekkelijk goed in. Australië is ook in landen waar, het, waar ze dat nodig vinden... Maar helemaal alles voorkomen kun je niet. Maar je moet natuurlijk wel eh, beter... Nou als je enigszins geïnformeerd kunt zijn, dat is natuurlijk prachtig. Maar meestal weet je dat helemaal niet. Nou, Nederland uh, doet het nu ook hè? in Jemen. Daar is de ambassade vandaag dicht. Weet u, uh, misschien heeft Nederland nog een zelfstandige informatiepositie... of zijn wij totaal afhankelijk van de inlichtingen die vanuit Amerika komen? Nou, ik denk dat de meeste mensen, de meeste landen hebben hun eigen informatievoorzieningen. En dat wordt uitgewisseld. Dus het hoeft niet per se alleen maar van Amerika te komen. Het kan ook in de omgekeerde richting gaan. Ja, goed. Dus, um, nou ja, dat blijft allemaal schimmig. Het is lastig, vind ik, aan deze situatie. We kunnen het niet inschatten. We hebben te doen met die sluiting van die ambassades en consulaten. Zolang je niet uh, de exacte achtergrondinformatie uh, kent, kun je het ook niet helemaal beoordelen. Laten we hopen dat het rustig blijft in ieder geval. Meneer Van Dam, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Koos Van Dam, goedemiddag. De regering van Nieuw-Zeeland wil een onderzoek... naar het grootste bedrijf van het land, Fonterra. Het zuivelbedrijf trof afgelopen maart een mogelijk giftige bacterie aan... in een machine waarin melkdeelbestanden werden verwerkt. Pas afgelopen vrijdag hebben ze daar melding van gemaakt. Nou, vooral in China reageren ouders bezorgd. Op een kinderspeelplaatsje zijn oppas, opa's en oma's en moeders... met de kleinste aan het spelen... Er wordt gelachen, maar onderhuids maken de ouders zich grote zorgen. Yes, I'm, I'm very, very about this question. Ik maak me nog het meeste zorgen over de gezondheid van mijn kind, zegt deze moeder. Ik zag in het nieuws dat het ernstige gevolgen kan hebben voor de intelligentie van kinderen onder de één jaar. Dus daar maak ik me nu het meeste zorgen over. Vijf jaar geleden overleden zes baby's aan de gevolgen van een chemische stof... melamine in melkproducten van een Chinese producent. Sindsdien koopt de helft van alle ouders buitenlandse melkproducten... omdat die veiliger zouden zijn. Professor Voedselveiligheid Suyi werd afgelopen weekend... dan ook plat gebeld door bezorgde ouders... nu het een giftige bacterie bij een buitenlandse melkproducent betrof. Chinese consumenten zijn overgevoelig als het over melk gaat, zegt ze. Ze worden extreem nerveus. Fonterra heeft zijn best gedaan om zaken op te helderen. En wie weet dat na verloop van tijd ook de psychologie van de klanten weer zal omslaan. Tijdens een persconferentie van morgen deed Fonterra-directeur Theo Spierings zijn best klanten gerust te stellen. Door te zeggen dat 90% van alle producten die in gevaar zijn geweest... al terug zijn gehaald. De vraag die bleef hangen is waarom het niet eerder naar buiten is gebracht... aangezien de gevaarlijke bacterie al in maart werd ontdekt. Er worden in ingrediënten geproduceerd. en de, de supply chain van kindervoeding is lang. Uh, normaal 9 tot 12 en soms wel 15 maanden. Omdat er heel veel stappen en uh, tests gebeuren...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 Dit is goed nieuws voor Nederland, zegt de professor... omdat er hevige concurrentie is in de markt van buitenlandse melkmerken in China. Fonterra heeft zich bewezen, ook om zijn uithoudingsvermogen... maar dit zal de status van grootste exporteur van rauwe melkproducten zeker geen goed doen. Maar dat alles staat ver af van de bezorgdheid van de moeders op de speelplaats omdat het om de gezondheid gaat van onze kinderen. En een kind is de toekomst van een familie en de toekomst van het land. De bezorgde moeders, de directeur was er dus speciaal voor naar China gekomen om te proberen de zorgen over melkpoeder weg te nemen. U hoort een verslag van Marieke de Vries. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Voorafgaand aan de presentatie van de gekweekte hamburger... gingen veel geruchten over wie er aan had meebetaald. Want er was een financier. De bekende namen van Bill Gates en Richard Branson vielen. Maar het bleek uiteindelijk sergei Brin te zijn. Dat is een van de oprichters van Google. Internetkenner, ondernemer Danny Meekies. Goedemiddag. Dag Lucella, goedemiddag. Wat, wat weten wij van sergei Brin? Of wat weet jij van hem, behalve dat hij Google heeft opgericht? En miljardairs. Ja, nou ja, er, gaan ja er gaan heel veel wilde verhalen over hem de ronde... En dat heeft onder andere te maken met dat hij wat mediaschuw is. Hij is heel terughoudend in het geven van persverklaringen en persconferenties. Hij was vandaag ook aanwezig bij de gekwekte hamburgerpresentatie op afstand. Dus niet in levende lijve, maar via een videoverbinding. Um, en hij is, uh, uh, ja, hij is erg rijk. Hij heeft erg veel geld verdiend met Google. En wat we van hem weten is dat hij naast zijn activiteiten voor Google... ook heel veel tijd en geld investeert in technologische ontwikkelingen... die in de toekomst moeten leiden tot het oplossen van toekomstige wereldproblemen. Ja, want wat, even nog over zijn vermogen. Hè? Wat, wat heeft hij gekregen voor Google? Is ja, dat bekend? Nou, op dit moment uh, ja, we weten we niet precies hoe zijn vermogen is opgebouwd. Maar de laatste schatting uh, dateert uit maart... En hij zou 22,8 miljard dollar uh, op de bankrekening hebben staan... of in elk geval tot zijn beschikking hebben. En uh, daar doet hij ook veel mee. Hij investeert in meer bedrijven. En dat zijn allemaal bedrijven en initiatieven die ja, toch iets duurzaams hebben. Tesla bijvoorbeeld, bekend van de elektrische voertuigen... Um, um, maar ook een project uh, waar hij 50 miljoen dollar in heeft geïnvesteerd, dat doet, uh, onderzoek doet naar Parkinson. Ja, en uh, hij houdt van de anonimiteit. Uh, toch via een videoverbinding heeft hij wel bekendgemaakt dat hij dat is. Hè. Die heeft meebetaald aan die hamburger. Wa waarom doet hij dat, denk je, dat hij zijn naam daaraan verbindt? Ja, nou ja, uh, hij is nog relatief jong. Hij is uh, 39 jaar. En uh, een van de theorieën die over hem bestaan is dat hij uh, ja, het gevoel heeft van... nou, ik moet nog lang leven in deze wereld. En de problemen die aan het ontstaan zijn in de wereld worden steeds groter. Hij heeft tegelijkertijd kunnen zien hoeveel impact zijn start-up Google heeft gehad op de wereld. Dus hij weet ook dat kleine initiatieven die klein beginnen... in de toekomst van grote invloed kunnen zijn op de wereld. Um, en dat lijkt de reden te zijn waarom hij ook dat soort initiatieven ondersteunt. Maar er is een tweede reden... Het is namelijk heel erg gebruikelijk dat mensen die in Silicon Valley... het Amerikaanse walhalla van technologiebedrijven... Uh, mensen die daar rijk zijn geworden... die doen vaker iets terug aan de innovatie. Dus het is heel gebruikelijk om het geld dat je hebt verdiend... met je internet- of technologiebedrijven... voor een deel terug te investeren. En dat heeft hij dus gedaan ook in het project uh, van de Universiteit Maastricht... van de Nederlandse wetenschapper Mark Post. Ja, ja voor die hamburger. En hij investeert meer in energie... en klimaatonderwerpen, uh, geeft hij alles weg? Of uh, heeft hij ook nog wel een interessante levensstijl met, met die miljarden? Ja. ja, hij heeft absoluut een interessante levensstijl. Uh, hij schijnt een uh, Boeing 767 te bezitten. Uh, maar uh, de keerzijde van zijn bestaan is dat hij probeert... op een normale manier op te gaan in de mensenmassa. Dus er verschijnen regelmatig berichten hem, uh, over hem in de media dat mensen achteraf ontdekten dat ze bijvoorbeeld samen met hem... in de metro van New York hebben gezeten. Ah, dus hij omdat vliegt hij niet alleen vaak... maar? Nee, hij vliegt zeker niet alleen maar. Hij gaat ook heel vaak het gewone leven in. En dat is een levensstijl. Uh, ja, hij wil dat graag bewaken. En dat doet hij dus door wat schuw te zijn met het geven van media optreden... zodat mensen hem niet te snel herkennen. Goed, Danny Mekic. Vandaag hebben we het over hem... omdat hij dus uh, mee heeft betaald aan die dure hamburger. Dank je wel. Gaan we gaan eens kijken hoe het op de weg is, Jolanda van der Velde. Lucilla, er is een aanrijding bijgekomen op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen knopen Rijkervoort en Kuik staat nu 4 kilometer. Of outfield, hoorde u. Londen, daar wordt veel gebouwd deze zomer. Aan de zuidkant van de rivier de Theems schieten de wolkenkrabbers uit de grond, terwijl in het noorden juist te zien is dat er veel onder de grond wordt gebouwd. Want rijke Londenaren bouwen daar volop luxe kelders. Anne Sane, onze correspondent, ging kijken bij de graafwerkzaamheden.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 Uh, underground London, ja. Yeah, definitely the way forward. Absolutely. En zo denkt Judith Summer er ook over. Twee jaar geleden kocht ze zelfs haar huis met het idee meteen een extra onderverdieping aan te leggen. Na een verbouwing van ruim een jaar laat ze ons trots haar nieuwe kelderkamers zien. Down on the staircase, which just fits and flows in, in the general spiral of the rest of the house. We gaan nu een steile trap af. And we enter into All the playroom.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 Dit is leven en dit is the sort of place we niet willen to leave. Het NOS Radio Journal Media Mediaoverzicht. Yuri Stubenitski. Bijna overal kom je wel iets tegen over die gekweekte hamburger. NRC Handelsblad heeft er twee pagina's aan besteed. Op de een staat een interview met de kweker Mark Post. En ook hoe zo'n hamburger wordt gemaakt. Op de andere pagina de voor- en nadelen. Zo is een kweekburger milieuvriendelijker, diervriendelijker ook. Maar het kost veel geld en het smaakt nog niet echt naar vlees. Het had nog wel wat vetter Gemogen. Wat doe je als je taal dreigt uit te sterven? Nou, je kunt bijvoorbeeld een repnummer opnemen om het onder de aandacht te brengen. Dat heeft een rapgroep uit het noordelijkste puntje van Noorwegen gedaan. En de BBC besteedt er aandacht aan. De leden van de rapgroep Slim Grace een rappen in Sami. Dat is een taal die door minder dan 20.000 mensen gesproken wordt. Het is de taal van de nomadenvolk in Lapland. Nou, een rap in Sami klinkt als volgt. <middels> Ja, normaal gesproken vertalen we buitenlandse quotes, maar er zat geen ondertiteling bij dit fragment en ik ken ook niemand die Sami spreekt. Dus het is een raadsel wat er ah, uh, werd gerecht. Ik ging over hoe mooi het daar is. Ja maar op. Ik denk Onder invloed van uh, drugs of drank springen toeristen soms uit een hotelraam in Amsterdam. Dat hebben we eerder gezien. Gisteravond nog, ook, uh, raakte een Zwitser zwaargewond toen hij uit een hostel sprong. Volgens het parool waren de ramen beveiligd. Uh, konden ze niet helemaal open. Maar de Zwitser die bleek het hele raam uit de puiten te hebben getrokken. Daarom willen de politie en de gemeente Amsterdam nu maatregelen nemen... om dit soort ongelukken te voorkomen. Wat voor maatregelen dat worden, moet volgens het parool blijken uit het overleg. Begin augustus, dat is de start van het wespenseizoen. Daarom bij de VRT het bericht dat de Belgische brandweer veel oproepen krijgt om wespennesten te verdelgen. Een arts legt uit wat je het beste kan doen als je bent gestoken. Dan kan je het met ijs plaatselijk behandelen, eventueel nadien met een kalmerende zalf. Als het in de mond is, waar een zwelling van de lippen uh, kan optreden, dan kan dat de ademhaling belemmeren. En dan ga je best uh, onmiddellijk naar het ziekenhuis of je belt 112. 112 uh, in 112? Nederland? ja 112. Toevallig werd gisteren op een afgelegen strandje in Kerkdriel... een meisje in haar mond gestoken. Volgens Omroep Gelderland rukte een ambulance... een traumahelikopter en een brandweerwagen uit... omdat het meisje op een moeilijk bereikbare plek was. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een opmerkelijke ontwikkeling bij Nokia. Volgens de Britse krant The Guardian werkt het bedrijf aan een telefoon... die zichzelf kan opladen... zonder dat je er een stekkertje of een ander apparaatje voor nodig hebt. Dat mobieltje heeft alleen de zwakke radiogolven nodig. Die worden afgegeven door tv's of radio's die in stand-by-mode staan. Het zou nog drie tot vijf jaar duren voordat zo'n telefoon op de markt komt... Opladen gaat niet heel snel, maar je hoeft dus niet altijd meer een kabeltje bij te hebben. Medewerkers van de energiecentrale op de maatvlakte hebben veel soorten afval voorbij zien komen. Maar uh, vandaag kwam er wel heel bijzonder materiaal binnen voor de verbrandingsoven. Namelijk een finvis van 11 meter lang. Ja, de dode dier belandde op de boeg van een schip en kwam vorige week in de haven van Rotterdam aan. Volgens RTV Rijnmond worden de stukken vet en blubber in aparte verbrandingsovens omgezet in energie. Ik wist dat die mis is. Die voorziet ons nu even van de nodige prik van de nodige stroom. Als die al uh, in de energiecentrale ligt. Dat zal ongetwijfeld wel uh, op hoge temperaturen gaan. Goed. Limburg en Gelderland die hebben hun tweede hittegolf van het jaar te pakken. Dat melden de regionale omroepen van die provincies. Er is sprake van een hittegolf als er vijf dagen achtereen temperaturen van boven de 25 graden zijn. Waarvan weer drie boven de 30. In sommige delen van Limburg was het vanmiddag warmer dan 30 graden. En de site werk.nl van het UWV is nog steeds slecht bereikbaar. De storing die de site vorige week trof is kennelijk nog niet helemaal voorbij. Op de site staat nu een tekstje voor mensen die een uitkering willen aanvragen... of willen doorgeven dat ze hebben gesolliciteerd. Die mensen kunnen bellen met het UWV. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van zes uur. En na uur praat ik met uh, Erik Jan Zurger... professor Turkse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Leiden over dat grote proces in Turkije tegen het Ergenikon-netwerk... zoals de justitie het netwerk noemt. 275 mensen staan daar, stonden daar terecht... voor samenswering, voor het plegen van een kop. Straks meer. radio en journal elke dag